Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Indonesische eiland Bali is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. Daarna was er nog een stevige naschok. Zeker drie mensen zijn omgekomen door vallend puin- en aardverschuivingen. Ook zijn er zeker zeven gewonden en zijn tientallen huizen verwoest. De beving was in het oosten van Bali. De Indonesische hulpdiensten zeggen dat iedereen uit het getroffen gebied is geëvacueerd. Bali is sinds donderdag weer open voor toeristen uit een aantal landen... waaronder China, India, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Nederlanders zijn nog niet welkom. De VS gaat nabestaanden van de slachtoffers van een droneaanval in Kabul... een schadevergoeding betalen. Hoeveel is niet bekend. De aanval was een paar dagen na de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan in augustus. Er kwamen tien burgers om het leven, onder wie zeven kinderen... Een generaal noemde de aanval een tragische vergissing. In Groot-Brittannië is de gisteren vermoorde politicus David Ames herdacht. Premier Johnson legde bloemen bij de kerk... waar zijn conservatieve partijgenoot werd doodgestoken. Ook bij het Britse lagerhuis liggen bloemen. De politie houdt rekening met islamitische extremisten. Een verdachte, volgens Britse media een man van 25 van het Somalische komaf, zit vast.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 Het was, het was dus een familiebedrijf, begrijp ik. Met oma als hoofd, oude oma zoals we het noemden. Dat was oma Mijnke, Renkel Renkelveenstra, die kwam uit Koudem, uit Friesland. En eh, opa leefde niet meer in die tijd. Dus vader werd voor mij mijn schoonvader. En tante zus, beter bekend bij de mensen als mevrouw Bouillon. Eh, die hadden dus de leiding over de zaak.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 en is nog niet vertrokken, dat kan ook niet, want iedereen die is nog aan knokken Er is misschien een plaatsie in de restauratie Maar dan moet ik snel zijn, anders treur ik je mis Oh wat een lol, in de eerste trein als antwoord Ik kan toch beter voortaan, met mijn oude autootje gaan Oh, dit hou ik niet uit Ik kan niet voor en ook niet achteruit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 Het zag is te roken. Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. Is net een waterfilm, Willem? Nee, dat is niet voor Willem. Ik liefde op ik bij mijn eigen innerdaad. Kom er een kwel.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 Want jouw schoonvader had dat gehuurd, begrijp ja. ik. Ja, zij dus... ja, mocht de deur brengen. En dus, uh, waar ging je naartoe? En toen hadden ze, terwijl ik in het ziekenhuis lag... hadden mijn schoonouders overal gezocht. En toen ben ik op de Emmerweg nummer 6 gekomen. En dus vanuit het ziekenhuis ben ik meteen naar de Emma weg gegaan. Wat mijn ouders hadden ingericht met Jaap Metters. Die had toen ook vreselijk meegeholpen. En... Uh,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 ...naar Haarlem het... gegaan. Ja, verder weet ik het eigenlijk niet. En er zitten nog heel wat eh, tableaus achter de betimmering... ...wat nu de HEMA is, die ze er niet uit konden krijgen. Dus we eh, zijn er gelukkig wel van gered...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 is die daar nog geweest, die zaak? Die ja. zaten overgenomen door jongs, of tenminste, jongs maar werkte er ook al oude Jan dan. En toen oma een beetje aan het eind was, heeft ze dat eh, aan Jongsma maar verkocht.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 een specialiteit. Dat was een grote pannenkoek die dan helemaal opgemaakt was met eh, ananas en persik en, en dat slagroom. Dat was dan het uitje. En als dat op was, en dan ging de horde weer in de auto. En dan gingen ze weer naar huis toe. Ja, mooi was dat. Had uh, de...